Als laatste lectuurtaak voor Nederlands heb ik gekozen voor het boek Hersensching van Bernef, En hier volgt mijn mondelinge presentatie daarover. Waarom heb ik nu exact voor dit boek gekozen? Wel, dat kwam eigenlijk omdat ik daar al een presentatie van had gezien, waardoor ik natuurlijk wist waarover dat dit boek ging, namelijk dementie. Het is ook zo dat mijn opa vrij recent eigenlijk lijdt aan Alzheimer, Alzheimer wat toch wel te vergelijken is met dementie. Nu, ik heb dat eigenlijk, dit boek eigenlijk gekozen omdat uh, ik dan zou weten hoe dat het eigenlijk is om dementie te hebben voor de persoon zelf. Zodat ik eigenlijk meer mij kan inleven in wat mijn opa meemaakt. Waarover gaat dit verhaal nu eigenlijk? Wel, zoals ik al eerder zei, gaat dit boek eigenlijk over dementie. Dan zeker de dementie van Martin Klein. Martin Klein is eigenlijk de hoofdpersonage van het boek, die al 40 jaar getrouwd is met zijn vrouw. Maar nu lijkt hij haar niet meer te herkennen. Alles wat hij ziet is eigenlijk vreemd voor hem. Hij kan zijn herinneringen niet meer um, onderscheiden van de realiteit. Hij lijkt alleen nog maar te leven in zijn herinneringen. En samen met zijn vrouw gaat hij proberen om de strijd aan te gaan tegen dementie. De auteur van dit boek is Bernlef. Wat eigenlijk een pseudoniem is voor de naam Jan Hendrik Marsman. Hij is een vrij bekend Nederlands auteur. Hij schrijft niet alleen maar romans zoals Hersenskin, hij schrijft ook gedichten en vertalingen van andere boeken. Hij is eigenlijk in het begin nog niet zo echt bekend geweest. Het is vooral eigenlijk na zijn uh, uh, release van zijn boek Hersenskin dat hij bij het grote publiek bekend werd. Al is hij toch wel vrij lang bezig met het schrijven, want hij is begonnen in 1959, wat toch wel een aantal jaren geleden is. Zoals ik al zei, is Berlef een zeer bekend schrijver. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij andere boeken heeft geschreven buiten hersenschimmen. Namelijk Eclipse, wat eigenlijk ook over een hersenstoornis gaat, namelijk een hersenbloeding. Nadat hij eh, het hoofdpersonage in een sloot is gereden met zijn auto. Het andere boek is De Pianoman. Het gaat eigenlijk over iemand die naar Engeland verhuist en daar eigenlijk geen identiteit heeft en die eigenlijk ook weigert om te spreken. Hij zal alleen maar spreken in de taal van het piano spelen. Hij doet dus eigenlijk vrij vaak over hersenstoornissen in zijn boeken. Als verwerkingsmethode heb ik gekozen voor het verhaalanalyse. Ik ga het in de volgende paar slides hebben over de titelverklaring, thema, vertelperspectief, de personages, de chronologie van het verhaal, de ruimte en de motieven van het verhaal. En als slot natuurlijk ook mijn persoonlijke mening over het boek. Het boek is getiteld Hersenschimmen. En die titel heeft eigenlijk heel veel te maken met het verhaal zelf. Hersenschimmen zijn eigenlijk verbeeldingen in de hersenen, die je dan eigenlijk als realiteit gaat aanzien. Nu, dementie is daar eigenlijk vergelijkbaar mee. Zo ga je eigenlijk herinneringen als de realiteit aanzien. Waardoor dat dit eigenlijk een zeer goede titel is voor het boek, want die realiteitsvervagingen zijn eigenlijk hersenschimmen. Die herinneringen dat hij terugbeleeft, zijn eigenlijk zijn eigen hersenschimmen. Nu, het thema van het boek is natuurlijk dementie, over het vervagen van de realiteit en herinneringen. Nu heeft het eigenlijk ook als thema liefde, namelijk hoe dat zijn vrouw Vera en Maarten eigenlijk met het, probleem, zij met het probleem omgaan en hoe zij eigenlijk elkaar gaan proberen te helpen en elkaar nog proberen bij te staan. Het boek is geschreven in het ik-perspectief, namelijk het standpunt en het perspectief van Maarten. Alles wordt eigenlijk door zijn ogen beschreven, hoe hij alles ziet, zijn gedachten, zijn gevoelens. Van de andere personages kom je die eigenlijk niet te weten, alleen maar van Maarten. Het boek is ook geschreven in de tegenwoordige tijd, dus wanneer je het verhaal eigenlijk begint te lezen, lijkt het ook alsof het verhaal dan pas begint. De twee hoofdpersonages van het verhaal zijn Martin Klein en Vera Klein zijn de Er doen natuurlijk ook nog andere personages mee in het verhaal, maar die zijn eigenlijk niet zo belangrijk in het verhaal of eigenlijk echt interessant. Ik uh, ga de twee personages eigenlijk voorstellen aan de hand van een citaat en ik ga eerst beginnen met die van Martin Klein geen paniek, ik moet van hieruit gaan, waar ik nu zit, de sneeuw buiten, de kamer, deze tafelrand die ik met beide handen vasthoud. Wel, dit toont eigenlijk aan hoe dat, uh, Maarten zijn controle nog probeert te behouden van zijn herinneringen en van de realiteit, dat hij zich vastklampt aan de realiteit, aan het dagelijkse deel. Nu, het is wel zo dat het eigenlijk een impliciet personage is, aangezien er nooit letterlijk verteld wordt hoe dat hij is. Je moet het eigenlijk afleiden van de reacties en van de gedachten die hij heeft. Nu, nee. hij is dan ook genuanceerd, want je komt heel veel over hem te weten aan de hand van flashbacks. Zijn jeugdherinneringen, zijn gevoelens en zijn gedachten helpen je daar natuurlijk een handje bij. Uh, het is ook een dynamisch personage, aangezien hij in het begin van het verhaal zeer zorgloos is, nog echt gelukkig gepensioneerd, maar naarmate dat het verhaal eindigt, gaat hij echt lijden aan dementie. Nu, dat is eigenlijk dan ook een round character, aangezien dat zijn personage zeer goed is uitgedrukt. Ik zal nu een citaat zeggen van Vera. Vera, haar nog altijd snelle, abrupt afbrekende gebaren. De aandacht waarmee ze haar spitse vingers een doodblad uit een plant plukt en van alle kanten bekijkt. Alsof ze de doordoortzaak wilt vaststellen. Hoe ze haar lippen tuit als ze nadenkt of zachtjes haar hoofd schudt wanneer ze iets leest dat ze mooi vindt. Wel, bij haar is het eigenlijk een expliciet personage, want er wordt echt letterlijk verteld uh, in het standpunt van Maarten hoe zij is. Het is ook een genuanceerd personage, want je komt door de herinneringen van Maarten zeer veel te weten over haar. Het is ook een dynamisch personage, aangezien ze in het begin ook zorgeloos gepensioneerd was en gelukkig getrouwd. Maar naarmate dat het verhaal eindigt, wordt ze eigenlijk eerder depressief en uh, moet ze eigenlijk veel meer voor Maarten zorgen. En is eigenlijk minder vrij dan voorheen. Het is ook een round character, zo'n ook uitgediept personage. De chronologie van het verhaal is zeer belangrijk. Er gaat eigenlijk door middel van flashbacks de herinneringen geto getoond worden. Dus de herinneringen die dan Maarten dan terugbeleeft, ga je eigenlijk door middel van een flashback merken. Er gaan ook heel veel terugverwijzingen in zitten, zodat er eigenlijk meer informatie wordt gegeven over de personages. Zoals voorbeeld heb ik een citaat. Ik hou niet van de winter, bal mijn vuister tegen, deed ik vroeger als jongetje tegen de bliksem. Dat is ook een duidelijk voorbeeld dat je eigenlijk meer informatie krijgt aan de hand van een terugverwijzing. Het verhaal speelt zich af in het huis van Maarten en Vera Klein. Nu normaal zou je zeggen, ja een huis dat is toch gezellig, lekker warm. Nu, in dit verhaal is het eerder een contrasterende, sfeer scheppende ruimte, aangezien het niet de sfeer is die je zou verwachten in het huis. Want Maarten gaat het huis eigenlijk aanzien of zijn gevangen is en mag niet meer buiten het huis, aangezien hij een gevaar voor zichzelf zou zijn en zou kunnen verdwalen. Nu vind ik eigenlijk de winter, de periode, eigenlijk veel eerder belangrijk als ruimte, aangezien het toch wel uh, qua symbolisch kan vergelijken met uh, waarin. Vera zich voelt, namelijk een depressie. Winter is ook de meest deprimerende periode van het jaar. Nu uh, kan je dat eigenlijk ook vergelijken met dementie, aangezien in de winter de dagen korter worden en de nachten langer. Zo gaan ook de heldere momenten van uh, Maarten korter worden en de donkere periodes waar hij zich niks aan herinnert veel langer worden. Zo beschrijft hij het zelf, dat zal ik aantonen al met een citaat. Iets dat mij plotseling overkomt en even plotseling weer verdwijnt. Een donkere schaduw van paniek achterlatend die langzaam weegt tot het lichte gevoel van onbewagen, onbehagen dat ik nu bijna de hele dag voel. Ik heb enkel dynamische motieven uit het boek gekozen, namelijk de piano, de hond en de thermometer. Nu, waarom is de hond eigenlijk een dynamisch motief? Wel, in het begin van het verhaal gaat dat eigenlijk... Ja, niet echt als motief, maar gaat het baasje Maarten vaak wandelen met zijn hond en dan komen ze ook samen terug weder. Maar wanneer dat Maarten eigenlijk aan dementie begint te lijden, gaat de hond eigenlijk alleen terugkomen. Wat eigenlijk symbool staat voor ja, de verergering van het dementieproces van Maarten. Zo gaat eigenlijk ook de piano symbool staan voor de verergering van het dementieproces van Maarten. Zo kan hij eigenlijk in het begin van het verhaal moeiteloze stukken van Mozart uit zijn hoofd spelen. Maar naarmate zijn dementie erger begint te worden, kan hij geen nood meer naar elkaar spelen. Nu, de thermometer gaat eigenlijk ook symbool staan aan de verergeringsgraad van de dementie van Maarten. Namelijk hoe warmer de temperatuur gaat worden, hoe erger zijn graad van dementie gaat zijn. Nu als slot, wat vond ik nu eigenlijk persoonlijk van het verhaal? Wel, ik vond het een zeer origineel onderwerp. Ik vond het echt fantastisch dat men eigenlijk in schreef over een persoon met dementie uit zijn standpunt. Ik heb dan ook enorme respect gekregen voor Bernlef dat hij dit zo fantastisch kon neerschrijven. Nu, het was natuurlijk op momenten wel verwarmd, wat ook vrij logisch is, want een dementerende persoon is vrij verward. Maar op het einde van het boek was het wel zo dat ik eigenlijk het verhaallijn, qua structuur, niet meer kon volgen. Ik vond het wel een zeer emotioneel en ontroerend boek. Je gaat echt medelijden krijgen met het hoofdpersonage, aangezien hij niets meer kan doen en op sommige momenten dat ook beseft, wat dat natuurlijk nog ontroerender maakt. Nu, Vera, daar ga je natuurlijk ook zeer veel medelijden met krijgen, aangezien het natuurlijk wel pijnlijk moet zijn als je vindt van die je zoveel houdt en niet meer herkent.